Drie uur, Mark Visser met het NOS Journaal. Op de meeste stranden in Nederland is het erg druk vanwege het tropische weer. De ANWB roept mensen op om niet meer met de auto naar Scheveningen te komen. Alle parkeergarages zijn vol en de grootste garage is voor onbepaalde tijd dicht... na een brandje waarbij twee auto's verloren gingen. Per fiets of openbaar vervoer is Scheveningen wel goed bereikbaar. De politie Utrecht heeft via Twitter mensen verzocht niet meer naar het Henschotermeer te komen. Ook niet op de fiets. Het recreatiegebied in de gemeente Woudenberg is vol. In Groot-Brittannië is een mediarel ontstaan. De Britse omroep BBC wordt beschuldigd van het bevooroordeeld berichten over de regering. Duncan Smit, hondenminister voor arbeid en pensioenen, heeft een officiële klacht ingediend bij het hoofd van het BBC Nieuws. In de zondagseditie van de Daily Mail zegt Duncan Smit dat de BBC duidelijk achter de economische plannen van de linkse oppositie staat en elke kans grijpt om, zoals hij het letterlijk noemt, de regering af te zeiken. Hij had fel uit naar een invloedrijke economie-redacteur van de omroep. Duncan Smith zegt dat Stephanie Flanders zich expres negatief uitlaat... over de werkgelegenheidscijfers om de regering in diskrediet te brengen. Onderzoekers hebben in de Stille Oceaan resten gevonden... die mogelijk afkomstig zijn van het vliegtuig van een Amerikaanse piloot die 75 jaar geleden verdween. De voorwerpen, waarschijnlijk een stuurwiel en een landingsgestel... werden gevonden op de plek waarvan al eerder werd vermoed... dat het toestel van Amelia Earhart daar in 1937 is neergestort... Earhart werd wereldberoemd toen ze in 1932 als eerste vrouw alleen de Atlantische Oceaan overvloog. Drie jaar later stak ze als eerste piloot in de geschiedenis de stille Oceaan over. Op 1 juni 1937 begon Lady Lindy, zoals Earhart werd genoemd, aan wat de langste vlucht om de wereld moest worden, zo'n 47.000 kilometer. Maar tijdens die vlucht is ze spoorloos verdwenen. Het weer, het is dus tropisch warm, maximaal van 13 graden, 30 graden langs de kust... tot plaatselijk 36 in het zuidoosten. In de loop van de avond kan er lokaal een buitje vallen. Dat was het NOS-journaal. Het Emma Kinderziekenhuis AMC bouwt het beste kinderziekenhuis ter wereld. Ik bouw mee. U ook? Kijk op steunemma.nl. Robert ten Brink.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 Nogmaals goedemiddag. We beginnen in Den Haag bij ADO-RKC. Nog wat gebeurt er van, het van de Geer? Ja, uh, iets wat uh, nogal veel vragen oproept eigenlijk. Ik neem er even de tijd voor. Er is een uh, moment van chevalier aan uh, de rechterkant. Paas op Jozefsoon. Die komt in een duel met Meijers. Het ziet er allemaal wat ongelukkig uit. En Sanders ziet een overtreding van Meijers op Jozefsoon En legt de bal op de stip. Meijers krijgt een gele kaart. Dan gaat Sanders op bezoek bij zijn grensrechter. De twee praten enige tijd. En dan is de strafschop niet meer actueel. Geeft Sanders een vrije trap aan van Ado Den Haag. Ja, hij maakt een beweging alsof er sprake was van buitenspel... maar dat heb ik dan weer niet kunnen constateren. In elk geval draait hij de hele zaak om. Ja, de kaart van Meijers is dan wel gebleven. Maar uh, het werd een vrije trap voor Ado. En dus die geen penalty. Staat nog. Ja, die kaart zal hij niet hebben ingetrokken, althans. Dat heb ik niet gezien. Er komt overigens nu weer een kaart aan voor Banja... Uh, voor een overtreding op diezelfde Meijers. Maar ja, veel vraagtekens nu aan beide kanten. En de enige die het antwoord kan geven na de wedstrijd... is Jeroen Sanders. Wat blijft staan? Geen penalty. 1-1 stand een half uur gespeeld. Wat wel eens blijven staan... is Richard neem ik aan het doelpunt voor AZ? Ja hoor, het is 2-0 nog steeds voor AZ... dat de sportieve revanche neemt voor de bekeruitschakeling. In april, ploeg van Verbeek dus op 2-0. AZ gaf weer eens gas. De verdediging van Herakles werd echt helemaal tureluurs gespeeld. Oogstrelende combinatie. Maher, Berens, Maher. En vervolgens meegeslopen Maarten Martens, 2-0 dus. Kinem is de verrassende ploeg... die voorstaat tegen Neptunus in de Holland-series. Theo Placiar. Ja, de voorsprong is groter geworden in die vierde slagbeurt. Het was René Kramer die vanaf het derde honk simpel kon scoren op een wilde worp van Ruchits. Daarmee staat die 5-1 dus op het bord aan het begin van de vijfde inning. Tweede etappe in de Vuelta. Van Pamplona naar Viana. Geer Lippens. Voor het eerst is de kopgroep meer dan vijf minuten weg bij het peloton. De voorsprong dus groter dan vijf minuten. Ze hebben inmiddels zo'n 70 kilometer gereden. Dat betekent dat er nog dik 110 kilometer gereden moeten worden. In deze lange, vlakke etappe naar Viana. De aankomstplaats waar het nog steeds strak blauw is, maar de vlaggetjes wel strak staan in de wind. En dan is maar de vraag of de renners daar dadelijk voordeel van hebben in die massasprint, mocht die er überhaupt komen. Maar de kopgroep is voorlopig dus nog weg. Vijf minuten voorsprong voor Chacon, Armendia en Ignacev. Denise. We gaan weer we eens naar Ronald van der Geer die zijn spelregelboek er maar eens bij heeft gepakt. <laughs> of niet, Ronald? Nou, ik kan het niet terugvinden, want ik moet dan eerst weten waarom Sanders <laughs> de penalty uiteindelijk dus annuleert. En besluit om een vrije trap aan, aan de Den Haag te geven. Dat kan zijn omdat hij, overigens is het 1-1 na 33 minuten hier in Den Haag. Dat kan zijn omdat hij heeft gezien dat Jozefsson de overtreding maakte op Meijers in plaats van Andersom. Dat heeft dan de grensrechter gezien, zijn assistent dus. Of er is een gevalletje buiten spel geweest. Ja, dat, die beweging maakte die eigenlijk. Maar ja, hoe je ook kijkt, ik zag het even niet. We zullen nog een paar herhalingen terug moeten kijken. Om het uiteindelijk te weten te komen voordat Sanders het verlossende woord heeft na de wedstrijd. Maar daar zullen we dus nog even op moeten wachten. Je kunt je voorstellen dat Den Haag er nou, redelijk blij is. En RKC nogal teleurgesteld. Je zag het aan Erwin Koeman, man met pet vandaag langs de lijn. Die zijn woede uit de richting de vierde official en de assistent. Die Sanders dus influisterde dat het allemaal anders is dan de scheidsrechter heeft gezien in die actie. Nou, na 34 minuten drinkpauze hebben we gehad. 1-1 is dus de stand. De zon gaat hier weg in Den Haag. Dat is positief voor de spelers. Dan wordt het wellicht iets minder warm. Maar tot nu toe gebrek aan energie nog niet te constateren bij de elftallen. Drost heeft het de bal bezit namens het in het zwart spelend RKC. Ook niet de juiste kleding voor deze temperatuur. Legt wel de bal over de laatste linie van Aden Den Haag heen. Maar uiteindelijk net iets te hard. Voor Chevalier Maker van de eerste treffer voor de Waalwijkers. Nu is Coutinho het eindstation. Overigens bij ADO ook nog een wissel. Horvat, toch al wat geblesseerd aan deze wedstrijd begonnen. Kon niet verder. En tijdens de eerste drinkpauze is hij afgelost door Super Sepa Die nu centraal achterin staat bij ADO Den Haag. Samen dus met Vito Wormgoor. Dat is de andere doelpuntenmaker. Mooie goal van hem. Afgeslagen bal van Drost. Vol op de slof genomen. Mooie goal. En nu een, een, ja, een communicatiestoornis tussen uh, de centrale verdediger. Dat is Martina en Zoet. De bal valt tussen hen in en beide rekenen eigenlijk op elkaar. Bijna zit Poepon ertussen, maar uiteindelijk heeft Zoet hem te pakken. 1-1 na 35 minuten in Den Haag. AZ Herakles, uh, 2-0. Had het al meer kunnen zijn, Richard? Ja, ja wel 4-5-0, denk ik. Ongelooflijk. Zoals AZ in deze fase de kansen laat liggen. Nu net weer Berends, oog in oog met pasweer. Kon er gewoon alleen op afgaan. Omspeelde de keeper eigenlijk ook. En uh, tikte de bal dan vervolgens in het zijnet. En uh, twee minuten geleden was het eigenlijk nog veel erger. Weer een uh, prima aanval, dat moet ik wel zeggen. Want AZ speelt bij Vlagen uh, fantastisch voetbal. Weer was het Berends, nu vanaf de rechterkant. En Valkenburg echt vanaf 3-4. 4 meter slaagt hij er niet in om te scoren? Ook daar was pas weer alweer uitgespeeld. En je zag ook boze blikken bij Verbeek, die continu staat te coachen. Ja, die kan dat niet geloven. Zulke soort uh, kansen, die moeten er echt in op dit niveau natuurlijk. En daardoor staat het, na 38 minuten voetballen, slechts 2-0 in het voordeel van AZ. Dat, ik heb even geteld, acht hele grote kansen al heeft gekregen in deze wedstrijd. Heracles heeft het moeilijk. Hij heeft twee kansen gehad met uh, Rienstra en met Everton. Niet meer dan dat. En AZ bepaalt wat er op het, het veld gebeurt. En kiest ook heel erg goed zijn momenten. Dat lijkt me met deze temperatuur ook niet onverstandig. Maar... Onder deze omstandigheden is het natuurlijk ook niet uh, slim om continu te pressen, continu druk te zetten. Je ziet dat AZ heel geduldig is, wacht op het juiste moment en steeds vanuit het middenveld plofte dan weer zo'n bal achter de laatste lijn. Met name centraal achterin met uh, Rienstra daar en uh, de andere centrale verdediger van uh, Heracles, uh, Everspieken, Veldmaten. Ja, die worden continu helemaal weggespeeld, zoekgespeeld en uh, Heracles uh, zal wat dat betreft echt alle zeilen moeten bijzetten. Want anders dan wordt het hier misschien toch nog wel in de tweede helft een hele hoge in het voordeel van AZ. Nu eens kijken of Heracles in de aanval wat kan met Koenders. De rechtsbek aan de rechterkant van het veld. Met nu balbezit voor Overtoom, Overtoom Pedro. Maar ook daar komt Heracles niet echt goed uit. Het is na 39 minuten en een klein beetje in Alkmaar 2-0.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 En Laatste keer dat Hierakles in Alkmaar op bezoek was, vierde zijn feestje. Dat was de halve finale van de beker, toen Richard van der Maden... Ja, absoluut. 4-2 na verlenging. Nu weer door voor AZ. Wordt dit 3-0. Altidoor is los van Rienstra. Is dit een penalty? Nee, hij gaat te makkelijk naar de grond, zegt Kuzubiyuk En volgens mij ziet hij dat goed. Ik zag er ook niet direct een penalty in. Altidoor eh, erg makkelijk naar de grond. Prima paas weer van achteruit, zoals AZ dat steeds goed doet. En in de herhaling blijkt toch ook dat het eigenlijk een, een zwalbe is van de Amerikaan. Daar kun je ook geel voor geven. 2-0 dus de stand in het voordeel van AZ. 43 minuten zijn we bezig. Ik stak net een beetje de de loftrompet over de aanvallers. Met name Berens, Roy Berens, die het echt goed doet hoor. Tweebenig, dat zie je toch niet zo heel erg veel. En dat is absoluut een voordeel ook in deze wedstrijd. Want Berens zwerft over het hele veld. Dan weer op links, dan weer op uh, rechts te vinden. Maar ook de verdediging van AZ steekt uh, in de eerste helft goed in elkaar. Met dat uh, centrum, Moisander en Viergever. Overigens uh, schijnt het zo te zijn dat A Ajax zich opnieuw weer heeft gemeld. Voor de Fin, voor Moisander dus. Die eigenlijk er een beetje van was uitgegaan dat hij gewoon bij AZ... Uh, AZ zou blijven. Er was wat belangstelling van Anderlecht ook van Ajax in de voorbereiding. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat de centrale verdediger toch naar Amsterdam verhuist. Het balbezit nu voor AZ in de slotfase dus van de eerste helft met Kwanza. Ziet geen afspeelmogelijkheden. Gebaat ook een beetje bozig van kom nou eens in beweging daarvoor in. Riensta speelt de bal dan terug naar Veldmaten. Dat gebeurt dus allemaal achterin. En dus heeft AZ weinig te vrezen van Heracles. 44 minuten bijna bezig in Alkmaar en AZ op roze 2-0. Dan gaan we naar, ja, naar die andere wedstrijd die wij bezig is. Ronald van der Geer kijkt naar de wedstrijd tussen Ad Adenhaag Den Haag en RKC. En een schot van Van Duinen, gepakt door Jeroen Zoet. Die onzekerheden vertoont op het moment dat er diepe ballen komen. Alsof hij wat moeite heeft met het zien van de diepte. Steeds regent op zijn verdedigers en uh, ja, dan, dan ja, wat, wat twijfelend, wijfelend optreedt. Maar nu uh, doet hij het goed. Van Duinen neemt die bal aan op de borst. Is dan weg van Banjar. schiet op de borst van Zoet. Die dan in tweede instantie die bal ook te pakken heeft. Nou, daar was de wedstrijd wel aan toe. 1-1 na 42 minuten. Het is allemaal wat, uh, wat stroperig. Alsof er uh, heel zoet water is gedronken tijdens die drinkpauze. Want ik heb uh, de loftrompet uh, geblazen over het spel van Aden-Den-Haag. Dat wat progressie toonde. Nou, die progressie is er echt uit. Sterker nog, er komt hier zelfs een kans voor RKC. Kopbal van Chevalier op een paas vanaf de linkerkant. Waar uh, in eerste instantie Wormgoor wordt afgetroefd. Nou, dan heeft Chevalier de ruimte op die paas van Braber... om op goal van Aden-Den-Haag te koppen. Maar doet dat uiteindelijk te hoog. En dus kan Coutinho een doeltrap nemen. En is hij met een schrik vrijgekomen. Nee, RKC meldt zich dus weer wat meer in. Deze wedstrijd, die zich ja, een tijdje uh, zich wat wijvelend heeft afgespeeld. Toch dat moment. Met uh, Jeroen Sanders. Penalty ja, penalty nee. Nou ja, het is uiteindelijk geen penalty uh, geworden. Na ingrijpen van de assistent scheidsrechter nagevraagd of, of in elk geval verzocht of er in de rust enige duidelijkheid kan komen. Nou, dat kan ik dan wellicht in de tweede helft melden. RKC heeft de bal bezit op eigen helft nog. Ado plooit zich terug rond de middenlijn om daar RKC dan te ontvangen. En nu moet de Drost iets gaan verzinnen. De centrale verdediger paaste maar weer eens in de breedte. Naar Martina. Bekeken trouwens door Ruud Brood. Die zit hier omdat Roda zijn Roda binnenkort tegen RKC speelt. Maar die wil deze verdediger zo door ook naar Roda halen. Yeah. RKC speelt rond, maar uh, niet meer dan dat. Nog twee minuten tot aan de rust. En het is nog altijd 1-1. Hoewel nu is Braber er vandoor aan de linkerkant. Even kijken, legt de bal terug op Van Peppe. Kan Van Peppe schieten. Van Peppe maakt vrij voor Peppe nog altijd. En dan uh, overschat hij zichzelf. Braber nog. Nou, gaat dit dan nog echt iets worden voor RKC? Misschien als Snyder de bal in het, op het gebied kan krijgen. Dat gaat hij nu proberen. In combinatie met Van Peppe, Van Peppe, Braber. Nou, nu is ADO uit de zorgen. Nou, het schot nog van Snyder. Gepakt door Coutinho. Dat was een aanval. ...van de RKC die niets oplevert. 1-1 blijft het dus. Het is rust bij AZ Irak. ruststand 2-0. Doelbinden van Altidor en Martens. En dan gaan we naar Joris van den Berg. Die kijkt naar de Vattenvals Classic. Uh, welke grote renners zijn daar nog aanwezig... ...en nu de ronde van Spanje ook draait? Nou, vooral grote sprinters, Ronald. Het heet trouwens de Vattenvals Cyclassics. Eerder heette deze wedstrijd tot een jaar of vijf geleden... ...de HEW Cyclassics. Qua naam wil het maar niet lukken met die wedstrijd. Hij zit ook een beetje vervelend in het virus seizoen zo vlak voor tijdens de Vuelta. En het is dus een echte sprinterswedstrijd. Ze zijn hier eigenlijk bijna allemaal op Cavendish, Ferrer en Pataki na de grote sprinters van het wielerpeloton. Gos, Hagen, dat is de winnaar van vorig jaar. Gruipel, Sagan, niet Zolo, Bonen, Heido, Theobos en Marcel Kittel. Dat zijn er even tien en je zou er nog veel meer kunnen noemen... als je kijkt naar het peloton van vandaag. 246 kilometer, ook daar in Duitsland is het bloedheet... En zoals gezegd vorig jaar won Hagen hier. De jaren daarvoor Tyler Ferrer, de twee keer. Hij is er dus niet bij. En nu jaagt de ploeg van Hagen, dat is Team Sky... samen met Liquigas op drie koplopers. Jesse Sargent, dat is een tijdrijder uit Nieuw-Zeeland. Gregor Gasfoda, dat is een tijdrijder uit Slovenië. En Andreas Dietziger... Een 31-jarige Zwitser is dat van Radiocheck. Die drie liggen voorop, niet al te ver. Het gaat straks om de lussen rond Hamburg... waarin in totaal vier keer de steile Wazenberg beklommen moet worden. En dan gaat de koers echt losbranden... met ongetwijfeld weer een vlammende wassensprint op het einde. Ronald van der Geer bij ADO tegen RKC nog altijd geen rust? Nog geen rust. Nog drie minuten zelfs. Extra tijd bijgetrokken door Jeroen Sanders. En we beginnen met een corner voor ADO Den Haag. Die Thierry gaat nemen vanaf de rechterkant. De organisatie verzorgd door Soet. Moet zorgen dat vooral Wormgoor en Super onschadelijk worden gemaakt. Omerou was ook daar aanwezig. Nou, onschadelijk gemaakt. Dus een RKC heeft nu de bal aan de rechterkant van het veld. Met Chevalier Die hard sleurt, Die hard werkt. Die spits. Nu over de zijlijn wordt geduwd. Als het ware door Danny Holla. Daar ziet... Erwin Koeman wel een overtreding in, maar Jeroen Sanders niet. En Sanders heeft het nou eenmaal voor het zeggen. Dat weten we deze middag. En Ado Den Haag heeft nu met Holla het balbezit. Laag tempo, alsof men snakt naar de rust. Nou, dat zal niet alleen uh, zo lijken. Dat is waarschijnlijk ook zo. Thorns gaat nog met een bal naar Poupon. Martina verdedigt. En van Peppe nog maar eens de diepte gezocht. Chevalier schouwt dan weer achter een uh, bal aan. Die uiteindelijk in het strafstopgebied van Ado Den Haag terechtkomt. Door Coutinho wordt opgevangen. Dan kan die hem weer eens meegeven aan een van zijn centrale verdedigers. Dat is een andere dan van de start. Want Sepa staat daar nu. En Supersepa en Jansen spelen elkaar kort even de bal toe. Nou, wat is het volgende station? Uh, het is overigens Holla die nu het spel verplaatst naar de rechterkant. Sherry maakte zo'n mooie goal vorige week tegen uh, Vitesse. Probeert nu weer van rechts naar binnen te komen. Maar dat staat Van Peppe niet toe. Uitbraak van RKC. Chevalier op de rand van buiten spel. Gevonden door uh, Van Peppe. Vlag gaat omhoog. En dus is ook dit moment voor RKC weer ten einde. Maar dat is waar RKC heel snel op loert. Het veroveren van de bal. En dan naar die, die snelle Franse spits van de Waalwijkers. Die dan zo tussen de centrale verdedigers in manoeuvreert. Probeert achter de laatste lijn te komen. Dat probeerde hij nu ook. Maar was iets te vroeg gestart. En de vlag terecht omhoog. Omerouw die als rechtsachter achter speelt. Nog even naar Toornstra. Ik denk dat Sanders er maar het beste een einde aan kan maken. Maar goed, we hebben nog een minuut extra tijd. Kijken of een van de twee ploegen nog wel aanzetten. Ado heeft het balbezit. Maar speelt gewoon op eigen helft elkaar de bal toe. Alsof uh, men denkt: ja, zo verstrijkt de tijd ook. En kunnen we lekker daar straks aan een uh, koude slok? Want uh, dat is wel gewenst. Bij een temperatuur van 32, 33 graden. Ook het uh, publiek gaat massaal naar de tentjes hier om wat uh, te drinken. Dat nou, zal niet uitgesproken raken over deze eerste helft. Mooie goals gezien en uh, uiteindelijk dus een discutabel moment. Wel een strafschop voor RKC en uiteindelijk geen strafschop voor RKC. Het is rust in Den Haag bij een 1-1 stand. De serie is Kinheim met 5-1 voor tegen Neptunus. Maar ja, 5-1 bij honkbal. het zegt niet zo heel veel Theo. Klopt, het is 5-2 in de zesde slagbeurt. En nog steeds Luc Sommer op de heuvel bij Kinheim. Terwijl er nu opnieuw gescoord kan worden door Neptunus als deze bal van Koster niet goed verwerkt wordt door Kinheim. En dat gebeurt inderdaad niet. Het is Farnoy die vanaf het tweede honk kan scoren en de 5-3 op het bord kan zetten. En uh, dit betekent uh, toch het einde, moet je zeggen, van uh, Luc Sommer. Ja, daar komt Hans Lemming, de coach, ook uit de Dukou. Het is een opmerkelijk verhaal met die Sommer, de werper die, uh, die Kinheim het afgelopen seizoen heel veel goeds heeft uh, gebracht. Die vorig weekend naar Amerika vertrok om het huwelijk van zijn broer bij te wonen. Ja, en dan weet je als je als Amerikaan vertrekt dat je problemen krijgt om Nederland uh, weer binnen te komen. En dat is ook uh, gebeurd. Heel veel Problemen met visum en paspoort. Maar uiteindelijk is hij gistermorgen geland op Schiphol. En staat hij nu met een jetlag van Jewelsen te gooien. Doet het uitstekend. Maar moet nu in die zesde slagbeurt toch afgeven. En ziet uh, dat uh, Neptunus dichterbij komt tot 5-3. Wel 2-0. Nou Lemming gaat weer terug naar de dugout. Laat zomer de slagbeurt afmaken. Of dat verstandig is uh, zullen we weten. Want uh, er zijn nog meer mogelijkheden voor Neptunus. Het is 5-3 nog wel in het voordeel van Kinheim. Eat it like a sign, Penetrating through your body, um, uh Rhythmically we massage suck, uh. With hip hop, mix up with sun, uh, what's up, uh? So yes, yes, y'all. Yo. You know we never stop, we never rest, y'all. The black are feasible keep the funky fresh, uh and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say yeah. Play by every kind uh, radio station blessing every mind uh. we cross the boundaries like every day you hopping bobby bobby being the on the fake we got we got time magnification sun's time magnify like every day so yes yes yeah you know we never stop we never rest yeah the black and bees will keep the funky fresh yeah and we won't stop until we get ya till we get ya say yeah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 Masj Canada van Sergio Mendes en de Blackout Piece, maar ook dat wist jij natuurlijk, gewoon. Groning. Tuurlijk. Groningen-Willem 2. dat was de vroege wedstrijd en eindigde in 1-1. Ja, Groningen loopt nog niet echt lekker. Vorige week 4-1 verlies tegen Twente. Nu thuis tegen Willem 2. Je zou toch zeggen dat het een Groningse overwinning zijn. Maar het werd niet, verder dan, uh, niet meer dan 1-1. Jeroen Elsof praat na met de trainer van Groningen, Robert Maaskant. Je gezicht staat op onweer en ik kan het eigenlijk nog wel begrijpen ook. Waar gaat het nou mis? Want in de eerste helft is er toch niet zoveel in de hand. Nou, sterker nog, het gaat mis in de eerste helft. Want daar moeten we gewoon een 2 of 3-0 voor staan. Daar uh, ben je absoluut de bovenliggende partij. Continu druk naar voren toe. Uh, ik geloof dat, dat Willem II in totaal drie keer over de middellijn is geweest. En daar moet je het afmaken. En na de rust beginnen we heel slap. Geen idee waarom. We komen heel slecht naar buiten toe. Uh, en de eerste beste keer dat, dat Willem II dan wel op goal schiet, uh, vliegt hij erin. En ik vind dat we ons daarna, uh, hebben we wel heel hard gewerkt. En, en, en heel hard ons best gedaan. Maar absoluut niet goed gevoetbald. Als je nou uh, in de laatste minuten van de eerste helft op die bank uh, zit... nou, je staat trouwens meer. Denk je dan van, ik moet ze in de, in de rust. Want je hebt zoveel ervaring waarschuwen voor het feit dat die tegenstander... natuurlijk als een gek wat gaat proberen in de eerste minuten van de tweede helft. Want ja, dat, is, dat zie je zo vaak in het voetbal. Ja, maar goed, dat, uh, dat, dat is niet zo ingewikkeld. Of je hoeft hier een hogere wiskunde voor gestudeerd te hebben. Iedereen weet dat Willem wij moet. En dat ze eerder druk zullen zetten. Dat houdt dus in voor ons... Juist dat we een, een vrije middenvelder kunnen vinden en daardoor naar voren kunnen voetballen. Nou, Dat hebben we veel te weinig gedaan, maar er wel de mogelijkheden liggen. En dan, uh, ja, bedoel, uh, aan de andere kant, er is nog steeds niks aan de hand geweest. Bedoel, uh, we zijn nog steeds de betere ploeg geweest. En uh, Willem II heeft wel te makkelijk uh, onder bepaalde druk uit kunnen voetballen. Uh, en dat is niet collectief geweest van onze kant. Uh, maar dan nog moet je hem nog steeds winnen. Het lijkt me zo frustrerend dat je het voor je ogen ziet gebeuren waar je eigenlijk bang voor bent in die eerste fase van de tweede helft. Ja, nou ja, goed. En dan hebben we niet de mogelijkheden en de kwaliteit om, uh, om dat beter te maken op dat moment. Neem je toch ook kwalijk dat ze misschien wat snel van slag raken na een tegengoal? Nou, dat neem ik ze niet kwalijk, maar dat is wel een gegeven. Uh, ik bedoel, dat, uh, dat hebben we net kunnen zien. En uh, ja, of dat nog een erfenis is van vorig jaar, dat weet ik niet. Dat, uh, maar dat, het is niet goed in ieder geval. Is dat misschien het resultaat van? Ja, de verwachtingen die toch wat hoger zijn dan vorig jaar. Iedereen is hier teleurgesteld, iedereen wil beter. Dat, dat er wat zenuwen zijn bij je spelers als het uh, ja, dreigt de verkeerde kant op te gaan. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Uh, kijk, moet luisteren, we hebben een, uh, een nieuw elftal... met heel veel jongens die, uh, die weinig ervaring hebben in de eredivisie. En uh, da daar moeten wij dan blijkbaar even aan wennen... om met die rol om te kunnen gaan. Uh, maar ik, ik, nogmaals, we, we zijn de betere ploeg geweest vandaag. En we moeten gewoon deze wedstrijd winnen. Punt. Radio 1. Het NOS-journaal. Om iets voor half vier is hier, Mark Visser. Nederland beleeft de tweede tropische dag op rij. Het is vandaag, net als gisteren, warmer dan 30 graden in De beeld. En daarmee is dit weekend het warmste tropische weekend sinds 1994. Op de meeste stranden in Nederland is het erg druk vanwege het tropische weer. En ook in België en Duitsland is het extreem warm natuurlijk. Net als in Nederland wordt in die landen niet uitgesloten dat er vandaag een hitterecord sneuvelt. In de woonwijk in de Noord-Brabantse gemeente Ettenleur... zijn honderden kakkerlakken op de openbare weg aangetroffen. Brandweer heeft de insecten vannacht met branders bestreden. En de gemeente Ettenleur die schakelt een gespecialiseerd bedrijf... om de rest van de insecten te verdelgen in. Ze zijn niet giftig, maar kunnen wel bacteriën of schimmels met zich meedragen. De politie vermoedt dat iemand de kakkerlakken heeft achtergelaten... in een nabijgelegen bosje. En de Britse minister Smit van Sociale Zaken heeft een klacht ingediend bij de BBC. Volgens de conservatieve minister maakt met name economiedirecteur Stephanie Flanders zich schuldig aan bevooroordeelde berichtgeving. Smit is niet de eerste conservatief die zich negatief uitlaat over de Britse omroep. In mei noemde burgemeester Johnson van Londen de BBC al verouderd, moedeloos, niet zakelijk en eurofiel. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. We gaan eens kijken hoe ver de renners nog verwijderd zijn van Viana. Nog steeds drie koplopers in de tweede etappe, Gio Lippens. Nog steeds drie koplopers. En die drie koplopers hebben inmiddels ook het enige bergje van vandaag achter de wielen. De Alto de la Chapella van de derde categorie. Zes kilometer klimmen tegen 3,5%. procent stelt dus allemaal niet te veel voor. Maar we hadden wel een incidentje bij het passeren daar van die top. Want aanvankelijk werd Javier Armendia werd als winnaar aangewezen door de jury. Maar het bleek toch dat hij het een en ander onreglementair had gedaan daar in die beklimming. En dat betekende dat hij werd teruggezet naar de tweede plek achter. Javier Chacon die dus nu de volle punten pakt daar in die beklimming van de Alto de La Chapella. Armendia daar als tweede boven dan volgens de waarnemers. En dan als derde de Rus Ignacev. De voorsprong die hebben ze nog steeds. Want we hebben meer dan 80 kilometer inmiddels afgelegd. Betekent dat we nog een kilometer of 100 te rijden hebben met zo'n 5 minuten voorsprong voor deze drie koplopers. En daarachter ja, zijn een paar renners die de wonden likken. We weten het al, we hebben het al gezegd. Enrico Gasparotto doet niet meer mee, drievoudige sleutel tot Beenbreuk, Na een val gisteren in de ploegentijdrit. Ook Michel Kreder en Thomas Dekker... die rijden daar toch wel enigszins geschaafd rond. Want ook zij zijn gisteren gevallen met hun ploeggenoten... Christophe Mevel en Koldo Fernandes. En Koldo, dat is een man die we misschien op het einde... weer moeten verwachten met sprinten. Maar je weet nooit of die mee kan doen na die val van gisteren. Er zijn dus nogal wat renners die proberen het rustig aan te doen... daar in het peloton. Die proberen de dag van vandaag dan weer goed door te komen... met die extreme weersomstandigheden, Wel veel wind... Maar 39 graden. Gaan we er even. Nou, gaan we even naar de ANWB verkeersinformatie. Tamara Bruggemans, Goedemiddag. Goedemiddag. Op dit moment twee files vanaf de stranden. Op de N57, Ouddorp richting Rotterdam. Tussen Port-Zeelanden en Ouddorp 4 kilometer. En op de N206 richting Leiden. Daar staat tussen Katwijk en de aansluiting met de A44 2 kilometer. En dan de Vattenval Sci Classic. Joris van den Berg. Hier ook nog steeds drie koplopers, net zoals bij Gio in de Vuelta. Hier heten ze dus Sargent. Dat is die Nieuw-Zeelander die vorig jaar zo aardig deed in de drie dagen van West-Vlaanderen. Hij reed daar zo'n goede tijd dat hij op het eindklassement won. Gasvoda, een wat dromerige, lange Sloveen met donker haar. Een beetje een slungel. Hij rijdt voor AG de Zer, Franse ploeg. En Dietziger, de Zwitser van Radiocheck. En zij rijden heel rustig voorop door de wat verlaten straten rondom Hamburg. Het is heel rustig langs het parcours, dat is ook logisch. Want wat is het toch een schitterend weekend in West-Europa. En heel veel mensen wachten nog even voordat ze hier langs de weg gaan staan. Dat doen ze hier altijd wel, bij deze wedstrijd. Heel veel lawaai maken de supporters. Dat is een soort traditie bij deze koers. Maar nu op 75 kilometer van de finish dus nog niet. Dat betekent wel, die 75 kilometer die nog af te leggen zijn... dat de Wazenberg eraan zit te komen. 15 procent. Hij moet vier keer beklommen worden. Want het grote lussen rondom Hamburg is begonnen. Met dus voor Nederland één snelle man aan de start, Theo Bos. Hij won afgelopen week nog de Dutch Food Valley Classic. Over mooie namen gesproken. En vergeet die andere Nederlander ook niet. Tom Velers immers, toen Kittel het niet deed in de Tour... deed hij het bijna een paar keer voor Argos. Maar nu is Kittel wel van de partij voor zijn ploeg. En voorlopig moet die het hier gaan doen... voor de derde Nederlandse ploeg in de Vattenval Cyclassics. Little Numbers van twee vrouwen uit Duitsland die zich boy noemen. Een kleine villa. <laughs> uh, AZ, Herakles, in Alkmaar zijn ze weer begonnen. Reset van de maanden. Drie minuten om precies te zijn. 2-0 de voorsprong voor AZ. Dat hier en meester was in de eerste helft. Herakles nu het balbezit op de helft van AZ met Everton. Peter Bos, de coach, heeft... Uh... Ja, toch iemand aangewezen die dan uh, schuldig is voor de legio kansen die AZ in de eerste helft kreeg. Zo mag je dat dan misschien wel uh, zeggen. Jeroen Veldmaat, een van de centrumverdedigers die er inderdaad vaak niet goed uitzag. Jason Davidson, de Australier, is zijn vervanger en speelt nu in het centrum samen met uh, Rienstra. Want het was toch wel erg naïef zoals Herakles vaak in de eerste helft uh, speelde. Aan de andere kant mag je ook vaststellen dat AZ bij Vlagen uitstekend voetbal speelde. Met uh, Maher in een... Uh, mm <laughs> Ja, Uitblinkersrol samen met Roy Berends. Nu een ingooi voor datzelfde AZ met Valkenburg. Die twee grote kansen liet liggen. Het had eigenlijk 4-5-0 al moeten staan voor AZ. Dat af en toe Heracles echt helemaal zoek speelde in de eerste 45 minuten. Valkenburg speelt de bal nu terug naar Marcellus. De rechtsback Marcellus dan naar Moisander. Moisander heeft alle ruimte. Paast de bal dan weer breed. En zo bouwt AZ opnieuw aan een aanval met Viergever. Er wordt wel wat gestoord bij Heracles voorin met Armenteros. Heracles dat dus ver van de eigen goal heeft afverdedigd. Zoals Herakles dat eigenlijk altijd doet. Uitgaat van aanvallend voetbal. Veel positiespel. Maar dat betere positiespel is duidelijk voor AZ geweest in de eerste helft. En dat lijkt ook nu weer in de eerste minuten van de tweede helft het geval te zijn. Berends met de voorzet richting El -Tidor, Die kan de bal net niet goed aannemen. 49 minuten en 40 seconden gespeeld in Alkmaar. En AZ staat nog steeds voor ruim 2-0. Derde rest staat in de Hollandse series tussen Kinnheim en Neptune. Dus hoe lang nog te zijn? Gelijkmakende beurt van de zevende inning zitten. We stand nog steeds 5-3 in het voordeel van de thuisploeg. En opmerkelijk de prestatie van Luc Sommer. Kennelijk een paar slokken water en een tabletje druivensuiker doen wonderen. Want hij was in de problemen in die zesde beurt. Kwam daar uit met twee tegenpunten. Maar in die zevende beurt lijkt hij als herboren. En dat is opmerkelijk. Ik zei het al gisteren aangekomen. En met een jetlag hier op de heuvel. Maar hij kwam er heel goed uit in die zevende beurt weer. 3-0 op rij. En hij mag nog even blijven staan. En zo zitten we met die 5-3 stand inmiddels in de slotfase van de wedstrijd. En wordt het moeilijk voor Neptunus om hier minimaal nog gelijk te komen? En ruikt Kinheim de kans? De ploeg die in 78-94. 2006 en 2007 kampioen van Nederland werd er voor het eerst. sinds 2008 weer in de Holland-serie staat. Heeft hier uitstekende mogelijkheden om het landskampioenschap binnen te halen. Maar dan moeten ze eerst deze wedstrijd nog even winnen. En nog eentje, want het gaat om een serie best of voor. En Neptunus is, best of seven is het natuurlijk, Neptunes Neptunus is er nog niet verslagen. Maar de kansen op winst voor de Rotterdammers, voor de Kleins. Ze hebben nog twee slagbeurten bij die vijfde die achterstand. We gaan naar ADO-RKC en de grote vraag is natuurlijk, uh, na zo'n rust... Uh, heb je ijs gegeten, Ronald van de Geer? Nou, gek genoeg, alsof je erbij was, zegt er werden ijsjes uitgedeeld in, uh, in de perskamer. Dat klopt, ik heb het niet gegeten, ben aan de lijn. Maar uh, uh, mensen om me heen smullen inderdaad van ijs... en weten inmiddels ook het antwoord op de vraag... waarom is die penalty nou toch geannuleerd? Het antwoord is eigenlijk vrij ja, dat simpel. dat was de tweede eerste. vraag geweest, ja. ja. Ja, nou ja, ik ben je dan even voor. Ik dat ik geen ijs heb gegeten, heb ik daar tijd voor gehad. Um, de eerste overtreding werd gemaakt door Jozef Zoon in de ogen van uh, de grensrechter. Ja, en de grensrechter, de grote vraag is nu nog, um, stakt hij, terwijl Zoet nu weer bijna in de fout gaat en Poepon kan profiteren, uh, stakt die grensrechter nou direct zijn vlag omhoog? Of is dat op appel van Holla gebeurd? Nou, dat is weer het volgende discussiepunt. Het is in elk geval gebeurd, Sanders is bij zijn grensrechter gaan kijken en uh, die twee hebben gesproken. En uiteindelijk is dus de conclusie, de eerste overtreding gemaakt door Jozef Zoon. Ja, de vrije trap was het dus dan de kaarten hè? Nee, die kreeg geen gele kaart. En ik ga er dan vanuit dat die kaart van Meijers geannuleerd is. Maar ja, dat, dat hebben we allemaal maar niet nagevraagd. Dat komt na de wedstrijd wel. En dat zullen we wel zien als Meijers misschien nog een keer geel krijgt in deze wedstrijd. Dan staat hij het er... niet open. Want... Nee, nee, dan, dan, dan zijn de rapen gaar. Dan, dan weten we het helemaal niet meer. Uiteindelijk moeten voetbalwedstrijden antwoorden geven op vragen. En geen vragen oproepen. Ja, dat is uh, nu dus wel gebeurd. We gaan maar weer voetballen. Het is allemaal wat stroperig. Twee minuten bezig in de tweede helft. Het is nog altijd 1-1 met Kevin Jansen namens Aden de nacht. Twee meter over de middellijn. Aan de rechterkant gaat de bal terug naar uh, Vito Wormgoor die dan zou kunnen openen aan Meijers. Aan de linkerkant dat ook doet en dat is een buitengewoon aardige pas van die centrale verdediger. Meijers legt de bal vervolgens op Van Duinen in het zasselgebied. Overstapje Poupon Poepon krijgt de bal voor zijn rechterbeen. Het is een uh, gekraakt schot dat uiteindelijk gepakt wordt door uh, Jeroen Zoet. Nou een aardige combinatie van Adel Den Haag. Waarbij vooral uh, toch het applaus is voor die opening van uh, Vito Wormgoor. Goed gezien dat uh, er ruimte was voor Meijers aan de linkerkant. En die paas kwam ook uh, prima aan. Uiteindelijk dus Jeroen Zoet die de bal te pakken heeft. En zo moet Poepon nog eventjes wachten op zijn uh, eerste ADO Den Haag doelpunt. De spits die het uh, dit jaar moet doen. Nadat nou, ADO uh, jaren heeft gezocht eigenlijk naar Boulekien. Nou ja, een jaar eigenlijk uh, heeft gezocht naar een scorende spits. Nou, men denkt hem met Poepon te hebben. Hij moet nog even wachten op zijn goal. Voorlopig is het 1-1 uh, in Den Haag. Na drie minuten naar rust. Gaan we nog even naar Theo Plasjaar, Kinheim tegen Neptunus. Wat is er gebeurd, Theo? Ja, opwinding in die zevende slagbeurt. Brian Engelhard, de powerhitter van Kinheim, wordt uit het veld gestuurd. Hij kreeg drie slag van schijzer de die een warrige indruk maakte de hele middag. Zowel Kinheim als Neptunus bevoordeeld en benadeeld. De slagzone is geen touw aan te knopen. In elk geval, Engelhard kreeg drie slag, gooide zijn kruppel op de grond... liep ook nog iets tegen Bergvinds en werd uit het veld gestuurd. En dat is een speler die ze vanmiddag nodig hebben. En misschien in de rest van het seizoen ook nog we Gaan zien wat dit te betekenen. In elk geval, vanmiddag mag je niet meer meedoen. 1-0 in die zevende slagbeurt, maar nog wel 5-3 voor Kinnham. Ooh, ain't got no home. No place to ain't got no home. No place to I'm a lonely boy. I ain't got a home. I got a voice. I love I sing like a girl And I sing like a frog I'm a lonely boy Frogman Henry met Ain't Got No Home. En weet je zeggen dat jouw microfoon dicht stond <laughs> tijdens het liedje? Goed, we gaan weer eens op voetbal richten. Ado Den Haag tegen RKC Waalwijk. Roland van der Geer. Ik verdacht juist jou van de meezingen, van. Ja, <lacht> dus ja <lacht> dat <lacht> durf ik niet te zeggen. Want ja, ja dat is iets moet, zwaardig Er ja. <lacht> Zullen de avond oververgaderd zijn over deze tekst, denk ik. Goed, we spelen zes minuten in de tweede helft bij Ado RKC. Het is 1-1, balbezit voor RKC. Art van Peppe, de aanvoerder, heeft een paar meter over de middenlijn. Snijder en Braber combineren. En uiteindelijk gaat het bij Braber mis. Zoals er zo heel veel onnauwkeurigheden vandaag in deze wedstrijd zitten. Waardoor hij eigenlijk maar niet echt op gang wil komen. Goed, we hebben die goals gezien. We hebben de discutabel penalty moment gezien. Maar erg veel meer is er niet gebeurd. Af en toe is een slap schot op de goal. En dat is het dan. Wat dat betreft eh, krijgen de mensen die eh, hebben gekozen voor een middagje Ado Den Haag. En dat hebben verkozen boven het Schreveningse strand. Krijgen niet gelijk. Omeru namens eh, Ado speelt de bal naar Sherry. Maar krijgt hem weer even zo snel terug. Dan eh, Toornstra ja, gaat de bal weer over de zijlijn. Oftewel weer een onzorgvuldigheid. En zo stapelen die onzorgvuldigheden zich op. En nou ja, dan val ik in herhaling. Maar we willen zo graag eens wat anders zien. Misschien is het ook wel onmogelijk bij dit warme weer. Dit is wat RGC vaak doet: lange bal spelen richting Chevalier. Nu goed verdedigd door uh, verdediger Wormgoor. Maar de afvallende bal voor Jozefsoon. Die dan moet proberen om iemand weg te sturen aan de rechterkant. Dat is Stans, dat gaat ook weer onnauwkeurig. Meijers neemt over en Van Duinen nu namens ADO richting de achterlijn aan de linkerkant. Van Duinen met een voorzet bij de eerste paal die makkelijk door zoet gepakt kan worden. Ja, daar hoeft Poepon zich niet eens voor in te spannen. Hoopte natuurlijk dat die bal in zijn richting zou komen. Maar eh, onbereikbaar voor de spits van Adel Den Haag. Jeroen Zoet legt de bal maar weer eens op de grond. En geeft hem aan Martina, de centrale verdediger. Die dan een heel vrij veld voor zich heeft van Peppe. En zo heeft RKC weer het balbezit op eigen helft. Wandeltempo. Kijken voorzichtig. Ja, Snijder. Balletje weer terug naar uh, Drost. En zo zitten we in minuut 53 van deze wedstrijd. Opwinding gevraagd. En die is er toch heel weinig tot nu toe. Nou, diepe bal nu op een Chevalier. Die weg is bij de verdedigers. Die gaat wel schieten. Opwinding op verzoek. Want deze bal gaat net voorlangs van de, de Franse spits van RKC, die ook al de eerste treffer maakte. Ja, je zou toch denken, daar moet Ado van geleerd hebben, van die eerste momenten. Maar uh, weer wordt Chevalier weggestuurd. Weg bij Supuspa. Weg ook bij Wormgoor. Maar uiteindelijk is de afronding niet voldoende. De bal gaat voorlangs. Eindelijk weer is een moment. Van dreiging. Het is 1-1 in Den Haag. Ja, daar is het nog spannend. Maar met 2-0 en warmte, hoe is het dan in Alkmaar, Richard? Nou, niet zo heel erg warm meer, Ronald. Het is uh, wat harder gaan waaien hier in uh, Alkmaar. Dat doet het natuurlijk al snel zo dichtbij. De kust is ook bewolkt geworden. Dus eigenlijk is het gewoon een uh, heerlijke vertoeven hier. Vooral die mensen, want de AZ speelt bij Vlagen echt... Uh, Prima voetbal. Het is genieten geblazen zoals vooral in balbezit natuurlijk AZ voetbalt. Echt leuk om na te kijken met Maherm, met Maarten Martens, Raymond Berends, Roy Berends moet ik natuurlijk zeggen. Allemaal technisch vaardige spelers die heel veel van positie wisselen. Zojuist weer twee kansen mogen noteren. Een schot van Altidoor. dat door pas weer naar de zijkant werd gebokst. En weer een uitstekende actie van Berends waarbij Altidoor net niet uitkwam met zijn passen. Anders had het dus 3 of 4-0 kunnen zijn. Nu weer in de aanval, maar ja, die aanval strand weer met een schot van Everton. Dat gewoon meters naast had was misschien bedoeld als voorzet. Biedt zijn excuses ook aan het publiek, doet volop mee. Steunt de thuisploeg dat de eerste thuiswedstrijd van het seizoen weer prima voor de dag komt. Topfit ook is. Laat dat natuurlijk maar over aan Gert-Jan van Beek. Ook dat is iets wat opvalt als je het vergelijkt met de spelers van Peter Bos van Herakles. Dat AZ dus conditioneel weer tip top in orde is. Esteban wacht heel lang met het uitschieten. Doet dat dan, valt daarbij. Maar het is allemaal niet zo erg. De bal gaat richting Berends. De rechtsbuiten. Berends in duel nu met Palliets. Komt hij daaruit? Berends nee. Er wordt goed verdedigd in dit geval door de Duitsers. Dan kan Herakles misschien weer aan een aanval bouwen. Maar vaak komt. Komt het niet ver Het Nu misschien dan met uh, Pedro op het middenveld. Nee, het is overtoom in duel met uh, Elm. En dan gaat de bal weer over de zijlijn. Nee hoor, het schiet niet op wat Heracles uh, doet. Ook niet in de tweede helft. Een kwartier alweer gespeeld. De AZ leidt nog altijd 2-0. De Vattenvalt Cyclassics. Hoe lang nog, uh, jongens? Een kilometer of 60? Uh... 63 om precies te zijn. En het enige dat gebeurt in deze wedstrijd is dat het steeds dichterbij komt. De finish dat er telkens 10, 15, 20, 25 meter afgaat. Nu nog 62,8. Liquigas voor op het peloton met de mannen van Sky daarachter. En dat zijn met name Doucet, Thomas... Puccio en Hunt en zij werken voor die Noord. De man in het wit, Edvald Boasson hagen Noors kampioen. En hij verdedigt zijn titel hier, om het zo maar te zeggen. Hij was vorig jaar winnaar van deze sprintkoers in Duitsland. Die nu echt verloopt in de, in de hitte. Dat is ook wel logisch. De renners zitten allemaal wat jolig op de fiets. Er zitten er dus nog steeds drie voor. Dat zijn Sergeant Gasfoda en Dietziger. En de man van de Net-Up-ploeg. Dietziger was zojuist als eerste boven bij de eerste beklimming van de Wazenberg. Die beklimming moet dus nog drie keer genomen worden. Ze gaan nu een wat lusjes maken. Er staan wat meer mensen nu langs de weg. Men waagt zich wat meer in de zon. Men is klaar met op terrasjes zitten. En gaat eens kijken wat er gebeurt in de wedstrijd. Drie Tijdrijders voorop, drie sterke mannen. Maar het verschil is heel klein. Het is eigenlijk nooit groot geweest. Ze hebben nu nog een halve minuut. Er is dus nog 62 kilometer te koersen. En het peloton zit ze op de hielen. Het peloton met daarin de snelle mannen. Ik noem ze nog een keer. Gos, Hagen dus, Greipel, Sagan, Theo Bos, Marcel Kittel, uh, Frere... Niet solo, Bonen en ook Ciolek, want ik zie Bone de hele tijd voor in het peloton zitten. De Belgisch kampioen en dat kon wel eens een aanduiding zijn dat hij ook vandaag niet gaat meedoen in deze wedstrijd op de prijzen. Hij is helemaal zelden goed in deze koers, Tom Boon. En hij gaat zich wellicht wegcijferen voor zijn Duitse ploegenoot Gerald Siolek. Intussen actuele ontwikkeling in het peloton. BMC versnelt nu, Astana gaat mee, Quickstep reageert. De koers lijkt een beetje op gang te komen. Het peloton komt op een lint nog een dikke 60 kilometer te gaan. En er komt tekening in de strijd. En voor die renners is het voordeel dat als ze straks in Hamburg zijn... dan zijn ze er ook. Die anderen die moeten nog een week of drie bij Gio Lippens. Ja, die hebben nog een heel eind af te leggen... voordat ze dan uiteindelijk weer over de finish komen in Madrid... in die klassiek laatste etappe in de Ronde van Spanje. En wat hebben we dan ongetwijfeld veel spektakel gezien? Want dat is wel iets dat deze Ronde van Spanje, deze Vuelta... gaat beloven. Veel spektakel, met name in het hooggebergte. De klimmers zijn in het voordeel. Alberto Contador weer terug naar zijn schorsing. De winnaar trouwens van de Vuelta van 2008. En hij wil oh zo graag hier weer toeslaan in deze ronde. Je zag het gisteren al bij de ploegentijdrit in Pamplona. Hoe komt dat door? Zijn ploeg Saxo Bank in de laatste kilometers echt naar die finish toe sleurde. Gaf misschien wel al veel te veel van zijn krachten. Maar hij is gretig, hij wil dat heel erg graag. En passeerde ook als eerste van die Saxo Bank ploeg de streep. Dat geeft aan hoe sterk die is. Hetzelfde wat we trouwens zagen bij Lars Boom. De Nederlander bij Rabobank. Boom de motor van de ploeg gisteren van Rabo die dus derde werd. Boom samen met Mollema Garate, Geesink en Van Winde over de streep gekomen... Van Winde de vijfde en dus een heel belangrijke man... want zijn tijd gold. En andere mannen op achterstand. Maar uh, dat geeft maar weer aan hoe hard Lars Boom heeft gereden. En wie weet, misschien zint hij wel op een stuntje vandaag. Want het zou zomaar kunnen zijn dat de winnaar van vandaag... door de bonificatiesekonde de rode trui mag overnemen... van Jonathan castro Biego. Boom, een van de mannen die gespeeld zal worden bij Rabobank. Die hebben geen echte sprinter mee. Geldt ook trouwens voor Van Soleil, waar ze met Thomas de Gent, de klassementsman, hebben. De geweldige... Belg die een hele goede Giro achter de rug had dit voorjaar... en nu in de Vuelta opnieuw op het podium wil terechtkomen. Hij is er dus bij, maar zij spelen vandaag niet de kaart van de Gent. Zij willen vandaag voor Pim Lichthart gaan. Voormalig Nederlands kampioen, kan goed aankomen. En wie weet wat daar gaat gebeuren. En ook daar zagen we gisteren een man die de motor was van de tijdritploeg... van de ploegentijdrit. Dat was Rob Ruig, ook weer hier in deze Vuelta gekomen... om in elk geval een betere ronde te rijden dan in Frankrijk... Rob ruigt dus de motor daarbij bij Voorlopig drie man aan de leiding. Want we hebben nog dik 90 kilometer te rijden in deze etappe. In de richting van Viana Chacon, Armendia en Ignatieff. De voorsprong die ze hebben is 3 minuten en 45 seconden. I like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 Show sure that I'm mad. Toby Begrant, dat is een uh, song, singer-songwriter uit Australië. En a song about me. We gaan zo vlak voor vier nog eens even naar Ronald van der Geer. Adel Den Haag tegen RKC Waalwijk. 63 minuten zijn we onderweg als chevalier nu bij een 1-1 stand wordt weggestuurd aan de rechterkant namens RKC Inhoud bij de achterlijn. Maar dan de bal vergeten die wordt overgenomen door Soepo Sepa. En ook dat uitverdedigen van Den Haag is ook niet vol overtuiging. Meijers uiteindelijk wint het duel van twee invliegende spelers uit Waalwijk. Dat zijn Braber en Stans. Nou uiteindelijk dan toch de overtreding gemaakt op een speler van Ado Den Haag. En dan heeft Ado de rust die hij eigenlijk zocht. Dan mag het dus een vrije trap nemen aan de linkerkant. Met dus die 1-1 stand, Toen wel een schot gezien van Thierry, dat ging hoog over. En een schot van Toornstra dat door Drost nog uh, werd uh, aangeraakt. En ook uiteindelijk over de goal van uh, RKC ging de corner, leverde vervolgens niets op. En Rottie Snijder is vervangen door iemand, nou ja, dat is een uh, nieuweling. Gekomen van uh, ja, PSV, vorig seizoen spelend bij Eindhoven. Nieuw dus bij RKC en nu zijn uh, debuutmakend in het elftal van de Waalwijkers. 1-1 is het na 64 minuten. Theo Plajaar, bij Kinnem tegen Neptunus, is er is veranderd in de scoren? Zeker, Kinijm vergroot de voorsprong. Niels van Weert in de achterslagbeurt met een twee honkslag en Draaier met een honkslag. En dat betekent 6-3 op het bord in de achtste slagbeurt. En je zou zeggen, dat mag Kinijm niet meer weggeven. En de prachtige honkloper nu van Draaier, die de derde honk bereikt. Terwijl natuurlijk dacht dat het spel dood was, dat was helemaal niet zo. En zo staat Draaier in scoringspositie op het derde honk. Ja ja, ja, dit gaat helemaal goed komen voor de Haarnemers in die achtste slagbeurt. Dankjewel Theo. De Nederlandse vier spanners hebben bij de wereldbekerwedstrijd... in de Duitse stad Riesenbek goud gewonnen. In het landenklassement. Het trio bestond uit ijsbrand Chardon, Theo Timmerman en Koos de Ronde. Het is de derde aftere en volgende keer dat de hoofdprijs op het WK voor Oranje is. Chardon won brons in het individuele klassement. Dat werd gewonnen door de Australiër Boyd Axel. En Timmerman werd daarin vierde. Aron Haag tegen RKC Waalwijk. 20 minuten te spelen nog. Het staat daar 1-1. En bij AZ Heraklijs nog altijd 2-0. Eerder vanmiddag eindigde de Groningen tegen Willem II in 1-1. En straks vanaf half 5 zijn we bij NEC tegen Ajax. Tot zo. Op 1. Dit is Radio 1.